Langs de lane en in december met de hele buurt op jacht op kerstbomen te razen. Op aljaarsavond, fikkie stoken vooral vooral die autobanden, bander ook te ver. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.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 Lokaal kan het glad zijn, maar op de snelwegen valt het erg mee. De N302 tussen Enkhuizen en Lelystad is dicht, omdat de weg daar te glad is. Daklozen in de stad Groningen hebben vannacht gedwongen binnengeslapen in verband met de kou. In het noorden van het land voeren tot 15 graden. In Culemborg is de situatie sinds middernacht weer redelijk onder controle, dat zegt burgemeester van Schelven. Gisteravond was het opnieuw onrustig in de wijk Terwijde. Enkele ruiten werden ingegooid, waardoor een paar mensen gewond raakten.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 What's oh. up? van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Elke zaterdagmiddag, ook in het nieuwjaar, weer te horen tussen twee en vijf uur. Met Albert-Jan Vos en mijzelf natuurlijk. Je hoort Tom Brown en Funking Fort Jamaica. ZFM voor Zandvoort en de regio. Het tweede uur staat onder meer in het teken van de nieuwjaarsrace die morgen verreden wordt op circuit, Albert-Jan. Ja, vandaag de kwalificaties en... nee, de, de vrije training moet ik, moet ik zeggen, mm -hmm. Morgenochtend de kwalificaties en... Die beginnen morgen vanaf 20 over 12 en om drie uur is de start. De start en dat betekent dat we in het donker gaan rijden. Dat betekent dat ze in het donker gaan finishen. En ik ben benieuwd wat onze verslaggever ter plaatse daar straks over te zeggen heeft. Willem van deze gaan we zo dadelijk even bellen over een tweetal plaatjes. plaatjes. Gaan we zeker doen. In de, Verder hebben we nog veel meer ander uh, nieuws. Uiteraard het lokale ja, en regionale nieuws. De filmagenda. Uh, nou, af, even, kijk even terug met de sportraad. Wat daar vorig jaar uh, is gebeurd. Uh, nou, de, uh, de filmagenda, zei ik al. Uh, ja, en uh, voor de rest nog veel meer klein nieuws. Groot nieuws. En we moeten nog even nagedenken over een uh, kerstboom afbreekplaatje. Oké. Okay. Okay. Ja, de kerst is voorbij natuurlijk. Hè? Ja, de dus... kerst is voorbij. Het moet weer opgeruimd worden, Pascal. Ja. Is correct, dus correct. En dan nou, komt, er nog, de, de, de, komt er nog een kerstverbranding. Het was een, was een hint, maar <laughs> Wordt er nog een kerstverbranding, kerstbomenverbranding op het stand georganiseerd? Daar gaan we zo dadelijk even naar kijken. Oké, okay, doen we. Heel goede opmerking van je. Ja. Dus daar komen we zo meteen even op terug. <laughs> Eerst hebben we nog een tweetal platen en nemen we contact op met Willem van het Op het C4park Zover aanwezig tijdens de vrije trainingen. De nieuwjaarsreus die morgen verreden wordt En we hebben we het over het uh, Wieter Endurance Kampioenschap. <laughs> Mondvol. Mondvol. <laughs>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 So When the cold. hole in your shoe Let the snow come through Until you're to the bone ah Somehow you better go home Where it's warm Where you can live in the love Of the common people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 Yes, we're living in the love of the common people Smiles from the heart Hier, Vip Salvoort, hoorde je de ziel van Paul Young en de Love of the Common People. Krijg ik net een berichtje op mijn telefoon, op mijn mobiele telefoon. Vertel. Van ja, je kan niet meer met de ballen slaan in uh, Café 4. Oh. Nou, dat is dus uh, ook weer een teken dat mensen druk uh, bezig zijn met uh, de kerstboom weghalen, de kerstversiering uh, verwijderen en dergelijke. En ja, we hebben beloofd hè, de kerstboom afbreekplaats. Nou, daar komt die aan dan. Niemand minder dan? Gina Fanelli met People Can Move. Met die ballen weg met die kerstboom uh, alles opruimen door <laughs> de Gino vanelli en uh, people can move de kerstboomafbrekplaat van vandaag zo op deze 2 januari 2010 bij zonfot op zaterdag en we gaan over naar het circuitpark ZFM Race Radio. Vandaag is het inderdaad tijd voor geworden. De race update. En we hebben het over de nieuwjaarsrace. De race die morgen verreden gaat worden op Circuit Park Zandvoort. Maar vandaag zijn al de vrije trainingen aan de gang. Die zijn als juist gestart om drie uur. En Willem van Dessen hebben we aan de telefoon. Goedemiddag Willem. En de ja. beste wensen. Goedemiddag en ook de beste wensen voor iedereen nog hier vanaf uh, Circuit Park Zandvoort uh, uiteraard. Ja, je zegt het al, uh, de nieuwjaarsraces. Uh, traditioneel uh, nieuwjaarsraces. Het eerste uh, weekend van het uh, nieuwe jaar uh, vindt dat plaats. En, uh, ja, dit keer is het, uh, het is voor het winterkampioenschap. Nou, ja, en, uh, kijk naar buiten en het is winter. Dus, uh, ja, wat kan je beter hebben voor een winterkampioenschap? Ja, of het helemaal uh, geschikt is uh, voor uh, autosport, uh, dat moeten we gaan afvragen. Het is natuurlijk uh, ja, wordt weinig bereden. Uh, minder als uh, de openbare weg. Dus uh, het circuit heeft er alles aan gedaan om de baan toch uh, zo zwart mogelijk te maken, uh, zullen we maar zeggen. Nou, dat is toch wel uh, vrij goed gelukt. Uh, met behulp van uh, ja, strooien, schuiven, noem maar op. Uh, auto's uh, in de rond te laten rijden om toch uh, dat geen weg te rijden. Uh, wat daar uh, voor uh, gladheid uh, veroorzaakt. Nou, op de grote deel het grootste gedeelte van de baan is het toch wel uh, goed zwart. Uh, ik heb de stoute schoenen ook nog aangetrokken. Ik ben ook de baan opgegaan uh, tussen uh, allerlei uh, en nog wat in. Maar uh, ja, er zijn toch wat plekken op het moment dat ik nog op de baan was uh, die toch verraderlijk glad waren. Ja, je bent niet onderuit gegaan Willem. Nee. Oh, gelukkig maar. <laughs> maar dat zijn niet de minste plekken. Want uh, we kwamen de sloten maken bocht door en dan kom je boven het schijfbak en daar lagen nog wat plaatjes ijs. En dat is dan toch even uh, zo van, oké, okay, even diep ademhalen en we gaan gewoon verder. En dat, uh, ja, dat is gelukkig gelukt. Uh, er rij van alles en nog wat in de rondte. En ik dus moet je zeggen, ja, ik had niet het tempo wat uh, sommigen hadden. Want als je in het bos uit uh, door een uh, espace met de familie Blekeman buitenom wordt ingehaald. Dan heb je toch zoiets van, oké, okay, ga maar. <laughs> <laughs> <laughs> het was niet helemaal aan mij besteed, maar ik denk ik moet toch uh, kunnen vertellen hoe de baan ja. erbij ligt. <laughs> en dat was, uh, ja, er zijn jochies uh, die geen rijbewijs hebben, die doen dat veel beter dan ik. Maar het was toch wel even een fijne belevenis om even te zien hoe de baan erbij ligt. Om drie uur zou begonnen uh, worden met de uh, vrije trainingen. Uh, momenteel zijn het nog uh, over het algemeen allemaal uh, ja, de gewone straatauto's die een beetje in de rol Om de paard toch zo ja, in een steeds betere conditie te brengen. De temperatuur heeft daar vandaag toch wel een beetje bij geholpen. Want het is uh, boven nul uh, geweest. Ik denk dat het het uh, nu nog is. Want het uh, valt is, wacht Maar dat is regen. En ja, ik denk dat we straks toch wel uh, gaan beginnen met een vrije training. Of er uh, veel op, uh, mensen zijn uh, die zich daar aan gaan wagen. Want ja, die zijn natuurlijk ook met de uh, straatauto's. Dat is het maar opgegaan, die hebben het ook gezien. Ja. En het is natuurlijk niet de bedoeling om uh, nu de auto uh, in puin te gaan rijden. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er toch een aantal zijn die zeggen: Nou, we gaan het uh, zo dadelijk toch proberen. We hebben de tijd tot uh, 7 uur vanavond. Dus uh, ja, dan dus is het 7 uur, 5 uur wordt het gedonken, Ja, En dat is het mooie aan de nieuwjaarsrace: een deel wordt in uh, donker gereden. En uh, het circuit uh, doet daar alles aan om het uh, toch zo veilig mogelijk uh, te maken. Er zijn uh, lichte installaties opgezet, inmiddels uh, branden die. Uh, die lampen al. En uh, alle auto's uh, die deelnemen, die worden voorzien uh, van reflecterende stickers. Zodat als er eentje achterop komt rijden, dat hij al vanuit de verte ziet, hé, hey, de rijdt iemand voor maar die is een stuk loopt maar door de, de reflectie de, de goed waarneembaar. Dan ja, Nieuwjaarsrace. Ook uh, voor de autosporters, uh, op zich. Uh, een leuk evenement. We uh, hebben de race om, om elkaar uh, allemaal de beste wensen toe te wensen. Noem maar op. Het uh, sociale gebeuren daaraan is ook, uh, ligt ook erg uh, groot hier. En uh, ja, wat ik al zei, uh, Circuit Park Zandvoort, alles aangelegen om dit evenement toch uh, doorgang uh, te laten vinden. Hey. Morgen uh, is die race en die begint. Uh, om, even kijken, drie uur, het gaat over vier uur, eindigt ook om zeven uur, maar om tien voor half één is dat, uh, meen ik, begint de kwalificatie daarvan. Ja, er uh, is nog meer activiteit op de screen, wat ik al zei, het sociale gebeuren. Nou, heel bekend is natuurlijk uh, scheivlak.nl, scheivlak.nl. Uh, die een uh, uitmaat uh, gezellig clubhuis uh, ja, in schijflak heeft. En die uh, gaat daar vanavond weer uh, iedereen ontvangen die wil komen. En dan mag je met de auto richting schijflak rijden. Dan mag je daar parkeren en dan kan je daar uh, je konuiten uh, en alles en nog al wat uh, gelukkig nieuwjaarswens. Een en, groot nieuwjaarfeest. Oh, onder het genot van een uh, hapje en een uh, drankje uh, waarschijnlijk uh, zal het uitermate gezellig worden. Die jongens van Schijflaag kennen de gezelligheid uh, troep. Uh, er zal ook uh, lekker voor warmte gezorgd uh, worden, neem ik aan, door middel van vuurkorven, noem maar op. Ook uh, iets uh, ja, waarvan ik zeg: nou, als je uh, het wil, ga erheen, want het is uh, uitermate gezellig. En uh, ja. jullie kennen hou je ook wel van een stukje gezelligheid. Maar tuurlijk, jullie, tuurlijk, je tuurlijk. Je wat dichterbij, hè? Ja. Ja, wij hebben werkoverleg op <laughs> vijf uur, dus dat ja, mogen, wij ja, kunnen niet. Dat, ik, dat, ik, ja, dat, dat je werkje erin hindert, dat je nou zoiets mooi kan. Werk gaat voor het meisje, he? helemaal goed. Ja, ja, ja, ja. Hé hey Willem, we lezen een hele strenge boodschap hier van de circuitparkdirectie. Sessies ja. van vandaag vinden, vinden plaats op het Grand Prix circuit zonder chicane. Gebruikt door deelnemers van de Toyota bocht en of de nationale bocht, om welke reden dan ook, is wegens veiligheidsreden ten strengste verboden. En deelnemers die dit wel doen, worden uitgesloten van verder. Deelname aan de sessie. van waar dit alles? Nou, dat is voor jou misschien een nieuw uh, bericht, maar dat is tijdens iedere vrije trein, <laughs> Oh, O, is, is het echt waar? <laughs> ja. Nee, maar dat zal ik uitleggen. Ja, leg het even uit dan. Je hebt in de tijd uh, natuurlijk dat korte circuitje gehad. Hè? Dan uh, ga je hun terug op, en als je even op de hun terug bent, dan kan je rechtsaf gaan. Uh... Om het korte circuit te nemen. En dan nou moet te voorkomen dat iemand denkt: Nou, ik neem even het korte circuitje en ik gooi hem er weer tussen. Ja, dat is toch wel een stukje wat gevaar met zich mee, denk Concurrentievervalsing. Daar nou, buiten het feit van de snelheid dat je een uh, korte rondje rijdt en uh, te gevolgen die tijd ook sneller is. <laughs> dat uh, natuurlijk het stuk uh, veiligheid. Dat er niet in één, in een iemand ergens vandaan komt uh, waarom je hem niet uh, verwacht. En dat is de reden. En uh, de chicane dan, dat is even uh, na de. Even ja, even uh, na de slotenmakerbocht hebben ze dus een chicana gelegd die weinig gebruikt wordt. Wordt vooral gebruikt met uh... Vrij rijden en met de motorfietsen om de snelheid uh, een beetje eruit te halen uh, richting het schijfbak. Maar ja, dat is niet de bedoeling om dat uh, op dit evenement te gebruiken, want hier gaat het gewoon uh, op de volledige baan. Ik kijk even naar de baan nog en ik zie de Rescue, uh, ja, wat zijn dat? hè, die Nissan, als ik benieuwd is, ja. die uh, de brandblussers uh, uitrijden en alles. Dus ja, ik ga ervan uit dat het uh, binnen nu en een uh, korte tijd toch allemaal gaat uh, beginnen. Weet je wat we gaan doen, Willem? Over een klein half uurtje komen we bij je terug en dan gaan we het ook even hebben over het deelnemersveld van, uh, van vandaag en morgen. Ja, dat gaan we doen. Oké, okay, tot zometeen Dill zo. van Dessen vanaf het circuitpark Sandfort. Ik alweer kan Dit. De Sedé loopt gewoon door, maar hij stopt er niet in één keer mee. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk? Nou, dat, dat, dat vragen we een ons inderdaad. Een kopietje? Een kopietje? Nee hoor. nee hoor. Geen kopietje. Helemaal origineel. Nou, dan heb ik een Maar Wie was het in ieder geval? oké. Okay. Mm. Nou. Heb ik nog even een uh, mooi bericht over uh, het afgelopen jaar 2009. was namelijk een gunstig jaar voor de luchtvaartveiligheid. In 2009 zijn wereldwijd 719 mensen omgekomen bij vliegtuigongevallen. Dat is iets minder dan het jaarlijks gemiddelde dat op de 830 doden ligt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de NLR Air Transport Safety Institute. Wat betreft de vliegveiligheid was 2009 een gunstig jaar. Wereldwijd zijn er 111 ongevallen met commerciële vluchten gemeld, waarvan 20 met fatale gevolgen voor de inzittenden. De laatste 10 jaar waren er jaarlijks gemiddeld 135 ongevallen, waarvan 28 met fatale gevolgen. Deze cijfers gelden voor de commerciële vluchten van vliegtuigen zwaarder dan 5,7 ton. Wanneer er gekeken wordt naar de laatste drie jaar, dan was de kans op een fataal ongeval in 2009 ongeveer even groot als de voorgaande jaren. Hoewel er dus over de laatste tien jaar gezien sprake is van een geleidelijke verbetering van de veiligheid, is er de laatste jaren een stagnatie zichtbaar in de verbetering van de vliegveiligheid die zich ook in 2009 lijkt door te zetten. Het grootste ongeval in 2009 betrof een vliegtuig van Air France, welke om nog onduidelijke redenen in de Atlantische Oceaan verongelukte. Hierbij kwamen 228 mensen om het leven. Ook het veiligste luchtvaartland ter wereld, de Verenigde Staten, werd opgeschrikt door een groot ongeval. Met een propellervliegtuig waarbij 49 mensen omkwamen. Dit vliegtuig verongelukte vlak voor de landing. Ook kwam een persoon op de grond om het leven bij dit ongeval. Over een langere periode gezien is ongeveer 1 op de 7 vliegtuigongevallen een voorval waarbij het vliegtuig van de baan rijdt tijdens de start of landing. Dit type ongevallen komt echter de laatste jaren vaker voor. In 2009 was bijna 1 op de 5 ongevallen van dit type. Nog zeer recentelijk, 22 december... reed een Boeing 737-800 van American Airlines... tijdens de landing van de baan op de luchthaven van Kingston, Jamaica. Hierbij vielen 44 gewonden en raakte het vliegtuig zwaar beschadigd. Ook in 2008 waren er relatief veel van deze ongevallen. Maar ondanks deze cijfers... Is vliegen een van de veiligste manieren van dat reizen. Dat bedoel ik, want hoeveel mensen maken gebruik van, van het vliegtuig voor het vervoer? Ja, en, uh... Dus procentueel gezien, hè, bedoel, je kan beter in een vliegtuig zitten dan in een auto op de snelweg. Alleen over het algemeen hebben de mensen niet dat gevoel. Nee, toch? Klopt. En maar... dat komt omdat je het zelf weer niet in de hand hebt. Je hebt het zelf inderdaad niet in de hand. Je moet je over. Je zit zo hoog, hè? Ja, je denkt van, wat moet ik nou doen? Ja. <laughs> En als, als gevolg natuurlijk van de, van de onlangs de, de ontwikkelingen heeft de EU, gaat de, de Europese Unie, heb ik het daarover, gaat de veiligheidsvoorschriften voor luchthavens opnieuw onder de loep nemen. Aanleiding is natuurlijk de vereidelde terroristische aanslag op een Amerikaans vliegtuig dat op de eerste Kerstdag werd, was opgestegen in Amsterdam. Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft dit maandag gezegd. Volgens de woordvoerder was dit duidelijk een zeer ernstig incident. Zodra het onderzoek is afgerond, zullen we onze conclusies trekken en dienovereenkomstig overeenkomstig handelen. Enkele maanden terug besloot de EU-lidstaten het verbod voor vliegtuigpassagiers om vloeistoffen mee te nemen aan boord geleidelijk af te schaffen. Voorde is dan wel dat de apparatuur beschikbaar komt om vloeistofbommen te scannen. Nou, Die discussie is een volledige gang. Als je naar Amerika gaat, is het dus zo dat je dus door zo'n scan heen moet. Oké, okay, zo'n body scan. Heel goed, heel goed. In, ja, ja dan, uh, dan sta je er in één keer hè. Gewoon dan kunnen ze door je kleren heen kijken, Albert jan Ja, het is een kwestie van gewenning en dan bedoel uh, waar, ik denk dat veiligheid uh, hiervoor gaat uh, dan uh, voor gemak. Die arme beveiligingsbeambte hè? Ja. Je weet nooit wat je allemaal te zien krijgt. In het ene geval zeg je van, nou, oké. In het andere geval zeg je van, is... een... doe de Hassel. Ja, la la la maar even. laat maar even zitten zo. Doe de Hassel is een uh, plaatje wat we erachteraan gaan draaien. Lekker swingen zo op de zaterdagmiddag bij CFM, Met z'n allen gewoon voetjes van de vloer. En Uit de doe jaren de hassel. Zeven, Uit de jaren Uit de jaren zeven. Ze zo auto weer. Zo auto alweer. Ook op internet: internet, internet, internet. www.zfmsantwoord.nl. hier van Sanford. Lokale omroep voor Salford. Hoorde je de singel van K-Bush in the Watering Heights. Yeah. Uh, uh, ja. Er ja, kan, kan nog een berichtje liggen. Oh, uh, je hebt een berichtje, uh, ja. Uh, Gaat er soms over datter. want dat vond ik wel interessant wat je net ja. vertelde. Raymond van, uh, van Barneveld, die heeft op dat uh, toernooi een uh, 9 gegooid. En dat is uh, exceptioneel. En als hij uh, de enige blijft, dan heeft hij uh, op dat toernooi iets van uh, 45.000 uh, pond, of nee, euro uh, gewonnen. Maar, maar okay. vandaag, het kijk, voor. Die, die, die, van Barneveld is overgestapt naar een andere, andere ja, uh, club darters. Dus hij mag niet meer meedoen aan het prestigieuze toernooi dat vandaag is begonnen. En dat vanmiddag al live uit, wordt uitgezonden door de BBC. Het welbekende Lakeside uh, Dart Tournament. Maar Raymond van Barneveld uh, die heeft zich uh, in het andere toernooi op een uh, fraaie wijze geplaatst... voor de halve finales van de PDC World Darts Championship. De vijfvoudig wereldkampioen die onlangs... Een, onlangs Ondanks een negen darter in zijn partij tegen Dolan... dat is echt het minst aantal darts wat je kan gebruiken om een lag uit te spelen... in zijn, eerder, in zijn drie eerdere partijen niet overtuigde... deed dat tegen de als zevende geplaatste Ronnie Baxter wel... Pas nadat de Hagenaar zeven legs op rij voor zich opeisde... liet hij wat kruimels aan de Engelsman. Die vervolgens één leg won. Daarna echter was het gedaan met The Rocket, zoals Baxter genoemd wordt. Die op zes eerdere televisietoernooien nog nimmer van Van Barneveld kon winnen. Zonder zijn op opponent ook maar één set toe te staan... stelde Barney zijn plaats in de laat bij de laatste vier veilig, 5-0. Van Barneveld staat in de halve finale tegenover Simon Whitlock... Door zijn plek bij de beste vier is hij in ieder geval al verzekerd van 40.000 pond, een slordige 45.000 euro, aan prijzengeld. Daar komt nog eens een keer 25.000 pond bij uh, als er verder niemand meer in slaagt een lek uit te gooien met slechts 9 pijlen. Van Barneveld trakteerde zijn fans eerder in dit toernooi al op een 9-darter, nine nine zoals het heet, T zijn tweede tijdens het WK. Dus blijft u uh, Van Barneveld volgen op de PDC World Dart Championships en geniet u vanaf vandaag erg veel dark plezier aan de Lakeside. Live op de BBC. De NBC, toch? Was dat? Ja, heel goed. Net alsof ik er verstand van heb. Hè. Doe je goed. <laughs> Oké, okay. Doen er trouwens nog Nederlanders aan mee? Of zijn de meest volgens mij die PDC overgestapt? Ja, ja. Koos uh, Stompé uh, doet mee en uh, die, is, uh, die, die is begon zijn eerste ronde heel erg goed, want die is een van de favorieten. Wist hij uh, eruit te starten? Om het zo maar eens te zeggen. Maar inmiddels heeft hij ook het loodje moeten leggen, dus het gaat nu om Van Barneveld. Oké, okay. nou nou, wou je op de hoogte bij CFM? We gaan een plaatje draaien van Patrick Van Kessel, onze eigen Zandvoortse Van Kessel Live. En dit is California Dreaming. Dat Patrick van Kessel optreden met zijn bed van Kessel live had in de dans hier in Sovfoort. En dit is een live-opname die daar destijds gemaakt is. Door ja. de California Dreaming gedurft. GFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Snel weer over naar Willem. Hè? Naar het circuitpark Park De Winter Endure Kampioenschap. De race die morgen verreden wordt op het Circuit is de nieuwjaarsrace. En vandaag zijn de vrije trainingen, Willem. Ja, dat klopt helemaal. Uh, Rob, uh, zoals al eerder vermeld, ja, de baan uh, onder de omstandigheden. Ja, ik denk, uh, het had wat geweest voor Inge Ritsma natuurlijk, met zijn schaatsen erbij, maar <laughs> die is uh, niet aanwezig vandaag geloof ik. Die, die, maar hij raceert wel toch? Ja, maar die is overstapt op de twee uh, wielen, hè. Die uh, motoren uh, hij tegenwoordig. Oh. Ja, dat uh, benadert uh, misschien toch meer het uh, gevoel uh, wat je met het schaatsen uh, hebt. Ja, snelheidsgevoel ja. heeft hij natuurlijk daarvan Geen klapschaats, maar een klapband. Ja, dat is niet hetgeen wat je wil hebben. Zeker niet op het moment. Nee. Nee, nee. Ja, vrije trainingen. Vrije trainingen, ja. Die moet iedereen toch de mogelijkheid bieden om Zandvoort in de winter. Veel van die jongens die meedoen aan het winterkampioenschap, ja, die kennen Zandvoort, Maar vanuit stralende omstandigheden, en niet vanuit de winter. en Ja, de baan is toch even iets anders dan. En zeker onder deze omstandigheden. De vrije trainingen, inmiddels is de baan vrijgegeven daarvoor. Dus Deelnemers lopen nog niet over het enthousiasme om uh, te gaan kijken... Ja, hoe gedraagt mijn auto en ik maar of de baan onder deze omstandigheden. Tot nu toe zien we alleen de, de twee uh, Volkswagen-golfs van uh, Match Racing... Uh, die de baan opgaan en hun uh, rondjes rijden. Verder is het nog uh, vrij stil... Uh, ja, ik denk dat er misschien een hoop deelnemers zijn die uh, zeggen... ...ja, we moeten ook onder uh, andere omstandigheden rijden uh, straks en morgen. En dat is in het donker en dat is iets wat we al helemaal niet gewend zijn. Misschien dat ze daarop wachten om dan uh, te kijken hoe dat uh, dan... Want ja, dan is het toch... Uh, ja, je kent je rempunt, maar in het donker is het allemaal net even wat anders. Dan moet je ook op zoek gaan naar een uh, referentiepunt, noem maar op. En dat, uh, Ik verwacht dat het uh, zeker in het donker uh, wat drukker gaat worden op de baan. Oké, okay, even een vraagje tussendoor. Uh, ik ben erg benieuwd. Uh, die sponsor die het circuit vorig jaar had, die is ermee gestopt. Heb jij al iets gehoord over een eventuele nieuwe sponsor? Nee, uh, Tango had je het over. Die ja. benzine stations. En, uh, ja, die uh, zijn daarmee gestopt. Uh, die sponsoren en het circuit en de Masters. En die, uh, ook de prominente klasse die vorig jaar zijn eentrainer had gedaan hier op Zandvoort. De Duitse VT4-kampioenschap. Maar die zijn daarmee gestopt. Maar uh, het circuit kennen uh, Zullen ze hard bezig zijn? Uh, op zoek. Of misschien al uh, in een uh, vergevoren stadium. Uh, met een eventuele opvolger uh, van deze sponsor. Oké, okay, maar je hebt in de wandelgangen ook nog niks gehoord. Maar GT4 gaat wel door, toch? Dat uh, zal het ja, komende seizoen. GT4, uh, ja, dat is. Uh zo mooi geweest vorig jaar en uh, de laatste race van het GT4 uh, seizoen vorig jaar werd uh, zelfs live uitgezonden op RTL. Uh, Ik uh, dacht dat het RTL 7 was en uh, voor het komende seizoen uh, zijn er al uh, ja, dat is al rond dat er zeker uh, drie races vanuit het uh, Dutch GT4 uh, kampioenschap uh, live op RTL uh, 7 uitgezonden gaan worden. Dus uh, Dutch GT4, ondanks het uh, vertrek van die sponsor uh, van Tenko, geen enkel gevaar dat die klasse niet uh, doorgaat en die gaat zichzelf nog verder ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de auto's nog iets sneller gemaakt gaan worden en zo. En ja, de competitie zal nog harder gaan worden daarin. Oké, okay, en dus GT4 gaat door. Sponsor is nog een vraagteken. Uh, heb je enig zicht op wanneer de eerste racewagens de baan op gaan, Willem? ja nou, kijk net er waren de twee auto's van Match, het Golf die ja. op de baan waren, maar ik zie nu dat er code rood gegeven is. Ik weet niet of er misschien toch wat plekken zijn dat ze zeggen, nou, daar moet nog wat aan bijgeschreven. Dat is te link, maar ja, we hebben tot zeven uur de tijd en ja, ja dat is wel ongetwijfeld. We hebben het winterkampioenschap, dat is al een aantal jaren. Nou kan ik me herinneren, ik denk dat dat alweer vier jaar terug was. Ik heb als groepgever, hebben ze de derde editie ervan. Ja, dat er toen een uh, pak sneeuw lag van uh, je welstal. Alleen het verschil toen was dat het uh, sneeuwde op de vrijdag tevoren. Dat viel wel over 10, 20 centimeter. Maar daarna werd het uh, 5, 6, 7, 8 graden. Dus toen uh, was het gauw weg allemaal. Ja, dat was inderdaad mijn vraag. Want wat gebeurt er nou als er aankomende nacht weer in een uh, pak sneeuw gaat vallen? Nou ja, dan zal het in ieder geval dat baan uh, geruimd worden. en uh, Ja. Het wordt lastig natuurlijk op het moment dat het ook hard bij het vriest. Want uh, als je zou het strooien en de sneeuw speelt... en het vriest daarna weer op tot de ijs... dan wordt het alleen maar uh, vervelender. Dat is allemaal koffietje kijken natuurlijk... om te afwachten uh, hoe dat zich ontwikkelt. Maar ja, het is niet zo dat het zo wordt opgegeven... Uh, van de dut. Uh, nou, voor is het een leuk en mooi evenement. Maar ja, de veiligheid uh, gaat natuurlijk voor alles. Het moet nog wel uh, realistisch zijn uh, in de zin van... Uh, ja, uh, dat wordt top uh, uh, erg ongeluk. Daar zit niemand op te wachten. Nee. Oh. Die zelf zit te wachten eigenlijk. En dat, uh, ja, daar heb ik toch uh, wel respect voor. Die vrouw is eigenlijk met elk evenement hier. En die uh, zit dan in de Audi S. Tegenwoordig is dat de S. Die komt daar af met een rolstoel. Die houdt die rolstoel naar boven en die gaat daar boven op zijn heuvel in die rolstoel zitten. En die zit daar nu in deze verrekte kou. Die is daar 2,5, 3 uur. En die, ja, die zit af en toe een autootje voorbij. Dat is Ik vraag me toch af van ja. Hij uh, ja. heeft er nog op iets uh, diep uh, gevroren niet. <laughs> okay. Ik heb de alle respect uh, daarvoor. Oké, okay. hey, uh, we zullen afspreken dat we ongeveer met een half uurtje weer bij elkaar terugkomen. Kijken of er dan uh, auto's de baan in zijn. Ja, dat gaan we zeker doen. Ga ik uh, even de andere kant op. Je bent, uh, voor voorjaar ook wel. beetje uh, al bekend, dat heet dat. Ja, dus ze de grootte in, uh, in de mickeys. Zullen we zeggen. <laughs> Met name de dames daar. Doe ze, ja, doe ze even de groeten van mij. Dank je wel. We kijken Oké, dankjewel Willem van des, vanaf het Circuit Park. Zandvoort. Straks weer uiteraard terug bij Willem over een half uurtje. Altijd weer leuker, Albert-Jan, om die uh, gouden oude te horen op de radio. Letter Sunshine and Aquarius van The Fifth Dimension. Ja. ja, jaren. En toen zei ik tegen jou, van nou, Letter Sunshine, die ken ik ook nog in een andere versen, weet je wel. Die is uh, een beetje later gemaakt en zo, een beetje dansbaarder. Ja, disco. Hoor. En voor de jeugd van tegenwoordig, uh, zoals dat heet. Ja. Nou, zullen we die als laatste zo uh, voor uh, vier uur gaan draaien? Ja, is dat alweer zo laat? Ja, ja wel. Uh, hey. Ja, wel toch? We of ben niet? We naderen de klok, klok de klok alweer van bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap. vier uur. Het is, uh, ja, ja, ja. gaat de goede kant op. gaat de goede kant op. Nou, Milk en Sugar zijn hier. En Let the Sunshine and Dus even, it's even it's kijken of je, of je de tekst een klein beetje herkent in dit plaatje. Oké. Okay.